Met het nos Joa. Gehandicapte sport moet vaker gecombineerd worden. Dat vindt de minister Schippers van Sport. Volgens haar moet de overheid eisen gaan stellen aan organisatoren van sportevenementen. Wanneer Nederland een EK of WK organiseert, moeten we eisen dat ook gehandicapte sporters worden meegenomen, zegt Schippers vanuit Londen, waar ze de Paralympische Spelen bezoekt. De minister vindt dat de gehandicapte sport in Nederland nog moet groeien. De gisteren overleden kardinaal Carlo Martini heeft in zijn laatste interview gezegd dat de katholieke kerk 200 jaar achterloopt op de rest van de samenleving. Het gesprek is gepubliceerd in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Het interview met de 85-jarige Martini is begin augustus gehouden. Daarin zegt hij ook, de kerk is moe en onze gebedsruimte zijn leeg. Martini was een progressieve kardinaal. Zo was hij van mening dat condooms toegestaan moeten zijn om de verspreiding van aids te voorkomen. De politie heeft onder een huis in de meren in de gemeente Utrecht een dode man gevonden. Hij lag in de kruipruimte onder het huis van zijn buren waar hij volgens de politie stroom wilde aftappen. Een paar weken geleden werd de stroom van de man afgesloten omdat hij in zijn huis een wietkwekerij had. Volgens de politie is er bij het stroomaftappen iets misgegaan en werd de man geëlectrocuteerd. Het deel van het Philipsgebouw in Eindhoven dat niet instortte na het opblazen van het pand blijft voorlopig staan. Het wordt volgende week neergehaald met een sloopkogel. Wat er vandaag in Eindhoven precies is misgegaan bij de sloop is nog niet duidelijk. De bedoeling was dat het dynamiet een belangrijk deel van de fundering zou opblazen... waardoor het hele gebouw in oostelijke richting zou omvallen. Uit voorzorg werden bewoners van 30 huizen in de omgeving geëvacueerd. Ze mochten van burgemeester Van Gijzel weer terug naar huis omdat er geen instortingsgevaar is en het veilig is.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 Even voor de klok van vijf weten we welke plaat op dit moment de beste plaat is in Europa. En mooi is, en na die eerste plaat is het ook gewoon meteen tijd voor je weekend. Een lekker vrij weekend, een uh, leuk evenement op het circuit. Het Timmerdorp op Zandvoort dat uh, afloopt en dan natuurlijk ook nog de zonsculturen die in en rondom het centrum verslopt uh, staan. We gaan gewoon weer een leuk weekend tegemoet hier in Zandvoort. Tot zover is, eerst nog even het laatste uur van aflevering 35, 22e jaar van Euro Breakdown. 21 stijgers, 2 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte gemaakt deze week van uh, Conor Maynard, Kent Zeno, de The Gym Place Ryan Taylor, The Fighter en Muus met Survival verdwijnen uit de lijst. 2 met 50 ways to say goodbye is de snelste stijger met 8 plaatsen. De snelste daler was de Far East Movement samen met Commodore van Turn Up The Love. Voor dan met 16 weken alweer het langs genoteerd. 31 augustus is ook iets met radio hoor, want in 1974 zenden Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden. 2003 op 31 augustus. Radio Chronica komt terug als onderdeel van de Sky Radio Groep. En twee jaar later was het Noordzee. 100.7 FM wordt omgedoopt werd naar Q-Music. Een mooie dag dus. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Een echte radiodag, die 31 augustus. En daar hoort gewoon de beste muziek bij. En een van die platen is van Alan Mozart. En die heet Guardian. Jordanier hier op CFM Zandvoort. Toen deze dame 21 was, kwam zij met de eerste hit single You Gotta Know Alanis Morissette. En in 2012 staat ze weer in de hitlijsten, maar dan met die geweldige single Guardian. Some I up, Some I call it a deze single is van Fun op nummer 15. Deze single is van Fun op nummer 15. For this. I miss my mom and dad for this <laughs> No. you know When I see stars, when I see, when I see stars, that's all they are When I hear a song She called off, and I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing thing they can come from.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 where you are zesde week doen ze het goed hoor. Ze gaan omhoog van 21 naar 13 in de voorzet en Matthew Goma Spectrum. Die staat acht weken in de lijst. Gaat omhoog van 16 naar plek nummer 14. Zes weken geleden kwam Liana La in de lijst. Ze deed het toen onderaan en nu gaat ze al omhoog naar plek 12. Is your love big enough? But I in a second hand guitar, so I just got to know. I truly have to know. So, you got to let me know. Got so hot in the city that I forgot everything I was looking for. Made my heeft, is your love big enough de nummer 12 van deze week, wij kijken weer even achterom naar wat we dan allemaal weer gehad hebben de nummer 20 deze week Juan Megan Don Omar Elmo Modas in de achtste week zakken zij zes plaatsen 6 winst in de vijfde week Florence en de Machine en Spectrum Studio Killers, Immers en Apollo zakt in de tiende week van 10 naar 18 alleen als more Zet Guardian in de 6 zesde week van 24 naar 17 WTF, The Bob in de 13e week zak het van 11 naar 16. Vun, night van 20 naar 15. Zet en Metric Homa met Spectrum staan 8 weken in lijst, gaan naar 14 toe. Train 50 Ways to Say Goodbye was de snelste stijger deze week van 21 naar 13 in de 6e week. Vienna NLA heeft Is Your Love Big Enough ook 6 weken, maar dan van 15 naar 12. Takabro van Takata, of andersom eigenlijk, Takabro met Takata. En de elfde week zakken zij van 7 naar 11 toe. Sheryl Cole, Cole My Name, zakt in de tiende week van 8 naar 10 toe. En Pink, die doet het wel weer goed. Blow Me One Less Kiss staat op 9 deze week. Zij dus staat nu met deze plaat alweer een zevende week in de lijst. Ze gaat wel omhoog dus van 12 naar 9. Zo meteen, Nicky Mignac. and sweaty palms from Shut De beste nummers van vandaag. Beginnen we met Pink en Blow Me One Last Kiss. Want die stond op nummer 9. 8 is er voor Nicky Minaj. En de Pound The Alarm. De zevende week gaat zij ook van 13 naar 8. Straks op Major Laser Get Free. In de zesde week gaat die namelijk van 9 naar 7 toe. Hier Is dus Nicky Minaj op jou. ZFM Zandvoort. Oh. Them. Some call me Nikki and some call me Raoul. Skeezer, please, I'm in a visa. Whoop, Giuseppe's a naughty, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. Come doing and I'm little, mini skirts out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. De geregeld de zon temperatuur dan een graad of 18. En zaterdagavond, nacht naar zondag, dan wordt het weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaring. Het blijft wel droog. En dat alles bij een zuidwestelijke wind. Een temperatuur van zo'n graadje of 12. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. good. And when I feel good, I sing. I sing. And the joy it brings makes me. En de Freedom Song in de negende week blijft hij zitten op plek en nummer 6. Nummer 5, die slaan we nog even over, van Ben Howard's Keep Your Head Up. Hij stond vorige week nog boven aan de lijst, maar we moeten nu genoegen nemen met een vijfde plek. Een plaat die blijft zitten, net als Jason Maress, en ook negen weken erin staat, net als Jason Maress, maar dan wel twee plekken hoger staat, is van de 5: One More Night... In totaal twee zittenblijvers. en die komen kwamen toevallig achter elkaar. Jason Rest of Freedom Sound op 6. En Maroon 5. One more night op plek 4. Ik denk dat we op weg gaan naar een nieuwe nummer 1. Ik heb nog drie platen voor je. Je krijgt ze ook gewoon alle drie van hoor. Dat is ook een stukje Nederlands zit daarin. Hij is namelijk in handen van Will.i.am en Eva Simons. This is love. Acht weken staan ze in de lijst. Ze gaan omhoog van 5 naar 3 toe. En zometeen voor jou nog de nummers 2 en 1. get on. We skip till we smashed up. Feel it. Good time. In de zevende week gaan ze omhoog van 3 naar 2 toe. Voor jou nog één plaat te gaan, de nummer 1 van Europa. En een nieuwe nummer 1, want vorige week en die week ervoor... ...moest Rudimental en John Newman nog genoeg nemen met een tweede plek. Maar in hun negende week dat ze in de lijst zijn, is het ja, yeah. En dan gaan ze omhoog. Feel de Love is de nieuwe nummer 1 van Europa. I'm not Yeah. Oh!